5 Uur. Het NOS-journaal. Hallo Duivenet de Wit. Staatssecretaris Zijlstra wil slecht presterende HBO-opleidingen sluiten. Pensioenfondsen schatten risico's bij beleggen niet goed in. En 14 doden bij vermoedelijke aanslag Marrakesh. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs dreigt vier HBO-opleidingen van hogeschool in Holland te sluiten. Uit een rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat het niveau van het onderwijs daar ver onder de maat is. Als de opleidingen geen drastische verbeteringen aanbrengen, moeten ze dicht, zegt Zijlstra. Studenten moeten ervan uit kunnen gaan dat hun diploma van waarde is, vindt de staatssecretaris. Zijlstra wil dat de kosten van onterecht verstrekte diploma's worden terugbetaald. Uit het inspectierapport blijkt dat de HBO-opleidingen van Hogeschool in Holland niet de enige zijn waar problemen zijn met het niveau van het onderwijs. Naast de vier hbo-opleidingen van in Holland... zijn er op andere hbo-scholen nog elf opleidingen die niet in orde zijn. De kwaliteit van vier opleidingen wordt zorgelijk genoemd. Zeven opleidingen kregen het predicaat voor verbetering vatbaar. Pensioenfondsen verliezen geld doordat ze beleggingsrisico's onderschatten. Zowel de kwaliteit van het beleggingsbeleid als het risicobeheer is onvoldoende. Dat staat in een brief die de Nederlandse Bank naar de pensioenfondsen heeft gestuurd. Volgens de toezichthouder lukt het de fondsen vaak niet om complexe beleggingen goed in de gaten te houden en ontbreekt het ze aan expertise. Vorig jaar zijn tien fondsen doorgelicht. DNB zegt dat bij sommige fondsen het beleid is verbeterd, maar dat de sector als geheel tekortschiet. Ook in 2009 constateerde de toezichthouder dat pensioenbesturen zich lieten verleiden door hoge rendementen, maar onvoldoende oog hadden voor de risico's. Zorgverzekeraars hebben vorig jaar 366 gevallen van fraude met declaraties ontdekt. Volgens Zorgverzekeraars Nederland ging het gemiddeld om ruim 17.000 euro per geval. Niet alleen verzekerden lichten hun verzekeraar op, maar ook zorgaanbieders deden dat. Vooral in de mondzorg en paramedische zorg en bij partijen die aanvullende zorg aanbieden is gefraudeerd. Zorgverzekeraars Nederland zegt dat er vorig jaar in totaal ruim 113 miljoen euro is bespaard... door fraudegevallen te voorkomen of op te sporen. Wel worden de fraudegevallen steeds ingewikkelder... waardoor het veel tijd en geld kost om ze uit te zoeken. De veiligheid van kinderen in de jeugdzorg staat onder druk... doordat medewerkers zich niet altijd aan de afspraken houden. Dat concludeert de inspectie Jeugdzorg in haar jaarverslag... Volgens de inspectie is de kwaliteit van de jeugdzorg het afgelopen jaar wel verbeterd, maar gaat er nog steeds te veel mis. Zo heeft personeel niet altijd een verklaring van goed gedrag, zoals wel verplicht is. En ook de onderlinge samenwerking schiet geregeld tekort. Dat was bijvoorbeeld het geval in Rotterdam, waar vorig jaar drie baby's overleden van moeders die bekend waren bij jeugdzorg. De inspectie gaat het komend jaar extra controleren of de afspraken in de jeugdzorg worden nageleefd. Bij een ontploffing in een café in het centrum van Marrakesh... zijn zeker 14 doden en 20 gewonden gevallen. De Marokkaanse regering heeft gezegd dat het om een aanslag gaat. De explosie trof het café rond lunchtijd. Het café ligt aan het bekendste plein van Marrakesh... waar veel toeristen komen. Onder de doden zouden 11 buitenlanders zijn. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Oliemaatschappij ExxonMobil heeft in het eerste kwartaal... bijna 70 procent meer winst gemaakt vergeleken met vorig jaar... Het grootste olieconcern ter wereld behaalde een netto winst van 7,2 miljard euro. De megawinst van ExxonMobil is het gevolg van de hoge olie- en gasprijzen. Eerder vandaag kwam Shell al met een forse winststijging over het eerste kwartaal. De politie heeft in het Brabantse Veghel een vrouw gearresteerd... die ervan wordt verdacht dat ze vergiftigde bonbons heeft verspreid. De politie kwam de vrouw op het spoor na een tip. In haar huis werd hetzelfde soort rattengif gevonden als in de bonbons zat... Begin deze maand kreeg een arts van ziekenhuis Bernhoven in Veghel de bonbons thuis bezorgd. Later werden vergelijkbare bonbons ook afgeleverd op adressen in Veghel en het Limburgse Hoorn. De vrouw kent volgens de politie alle slachtoffers. Waarom ze de bonbons heeft vergiftigd is niet bekend. Een zeldzame varensoort houdt de verkoop van 12 legervrachtwagens bij Kamp Soesterberg tegen. Onder de truck staan namelijk 2000 blaasvarens. In heel Nederland waren maar 750 van die varenplanten bekend. Twee jaar geleden stonden 300 vrachtwagens op de parkeerplaats, omringd door varens. De afgelopen jaren heeft de Fenty de meeste plantjes al verhuisd naar botanische tuinen en instituten. De laatste vrachtwagens moeten nu blijven staan, omdat natuuronderzoekers willen weten waarom de varens op die plek groeien. De Fenty verwacht de trucks in de loop van volgend jaar te hebben bevrijd. Dan het weer, vanavond nog enkele buien en minima vannacht rond 8 graden. Morgen in het noorden zonnig, verder naar het zuiden meer bewolking... met in de middag enkele buien, het wordt dan 19 tot 23 graden. In het weekend is het vrij zonnig, maar op Koninginnedag is er in het zuiden... s'avonds nog kans op een bui. AMBB verkeersinformatie. Het is een normale donderdagavondspits tot nu toe. 160 kilometer files. In het zuiden valt het op zich wel mee. De meeste files staan rondom Amsterdam en Utrecht. Zo staat op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen het knoopend Meren, maar de slot 8 kilometer. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 7. Daar heeft eerder vanmiddag een bus in brand gestaan. Alle rijstroken zijn wel weer open. En door die file op de A12 staat het ook vast op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en het knooppunt Gouwen 9 kilometer. Ook 9 kilometer op de A50, arnhem os tussen de knooppunten Grijsoord en Ewijk En er is vertraging op het spoor. Tussen Leeuwarden en Heerenveen rijden er geen treinen. De vertraging is meer dan een uur en dit komt door een aanrijding.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 Een ontroerend verhaal vol liefde, vriendschap, teleurstelling en hoop. Vanavond, vierboot naar Holland om vijf voor half tien bij de Vara op Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Goedemiddag, zeven minuten over vijf. Zometeen een verslag vanaf het Centrale Plein in Marrakesh... waar een zware explosie, explosie heeft plaatsgevonden. Niet alleen het onderwijs bij Hogeschool in Holland is ondermaats. Het niveau bij nog eens vier opleidingen... zoals dat van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle... en de Hogeschool in Leiden, is zorgelijk. Dat staat in een rapport van de Inspectie, van on in inspectie Onderwijs. Vanmiddag is dat rapport uitgekomen. hoofdinspecteur Rick Steur, goedemiddag. Mevrouw Als we eerst even naar in Holland kijken. Dat begon met berichten in de media. Had de inspectie die zwaktes bij de opleidingen eerder niet in de gaten? Uh, nee, want uh, het is zo dat de... Uh de werkwijze van de inspectie in het hoger onderwijs zo is dat wij aanvullend werken op de accreditatie van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie. En bij wet is geregeld dat wij dan met name in moeten gaan op uh, signalen of incidenten. Dus dat was voor ons de aanleiding om een breed onderzoek in te stellen. Ja, En uh, bij het verlenen van die accreditatie, kan je dan stellen dat daar niet uh, kritisch genoeg is gekeken naar die opleidingen waar het nu over gaat? Nou, daar hebben wij in het kader van dit onderzoek uh, niet naar gekeken, omdat met name bij in Holland er alternatieve afstudeertrajecten zijn begonnen die niet uh, onderdeel uitmaken van de accreditatie een paar jaar eerder. En daarmee is het eigenlijk aan het zicht ontrokken van allerlei instanties? In, in dit geval wel, ja. Uh, wel. En uh, nu zijn er te makkelijk diploma's uitgereikt, maar is er ook sprake van fraude? Heeft u dat kunnen vaststellen? We hebben vastgesteld dat wij uh, geen enkele aanwijzing, dat geldt voor in Holland, maar ook bij de andere hogescholen. geen enkele aanwijzing hebben dat mensen vanwege persoonlijk gewin of gemak uh, uh, fraude hebben gepleegd. Nee. Hmm, en en was, het, was het ook geen beleid van, van in Holland? Wat bedoelt u? Nou, beleid om mensen maar snel te laten afstuderen. Uh, ja, en dat, op zich is daar ook niets op tegen. Wij uh, als inspectie uh, vinden het prima als er uh, voor studenten maatwerk wordt geleverd. Uh, alleen er is één belangrijke voorwaarde, namelijk dat bij dat maatwerk uh, de kwaliteit niet uit het oog verloren wordt. Nee, en, en dat is wel gebeurd, maar mijn vraag is eigenlijk, van, zal er van hoger hand misschien gezegd zijn van... Uh, ...jas al die studenten er even snel doorheen en uh, kijk niet al te veel naar de kwaliteit? Nee, we hebben daar uh, in, uh, eerder in januari een tussenrapportage over uitgebracht voor in Holland. Uh, en daar waren geen aanwijzingen voor. Het was eerder dat er gewoon in de hele keten van uh, uh, aansturing in de organisatie te weinig aandacht was voor die kwaliteit rondom de examinering. Ja, en heeft u daar een verklaring voor uh, kunnen vinden? Want op andere scholen he, heeft u vastgesteld, is het ook niet allemaal helemaal oké okay met die kwaliteit? Is er een soort gemeenschappelijke oorzaak aan te wijzen? Ja, dat is dat. Dat uh, als het gaat om zowel de naleving van de wet op het hoger onderwijs, als uh, ook de professionele discipline van de examinatoren en de examencommissie, uh, dat daar in de 15 gevallen waar we nu precies naar gekeken hebben, u moet dat wel in een goede perspectief plaatsen, mm -hmm. er zijn 1200 bacheloropleidingen in Nederland en wij hebben naar 15 opleidingen nu uh, precies gekeken. En bij een aantal daarvan hebben we ten aanzien van de naleving van de wet en de, uh, zeg maar de professionele discipline bij de uitvoering van toetsing en examinering, uh, uh, vragen of zorgen uh, geconstateerd. Ja, maar als je kijkt naar hoeveel u heeft onderzocht... dan zou het kunnen dat als u nog meer hogescholen gaat onderzoeken... dat het niet alleen bij deze scholen blijft. Nou, daar moet ik twee dingen over zeggen. Ten eerste is het zo dat we uh, op die selectie van die vijftien opleidingen. Dat zegt namelijk ook lang niet altijd wat over andere opleidingen op diezelfde hogescholen. Maar die 15 opleidingen hebben we uh, geselecteerd naar aanleiding van een vooronderzoek. Dus hebben we daar echt risicogericht gewerkt. Mm. Dat is, dat is uh, uh, één. Uh, van de andere kant heeft u gelijk: we hebben uh, om na te gaan hoe het in de breedte zit met die naleving van wet en regelgeving die heel belangrijk is voor de bewaking van de examenkwaliteit, nog wat breder gekeken. En we hebben uh, wel uh, de zorg geuit en ook in een conclusie aan de staatssecretaris geformuleerd uh, dat wij uh, um, uh, niet van overtuigd zijn dat uh, op het gebied van de naleving van de regelgeving de zaak in de breedte van het hoger beroepsonderwijs op orde is. Ja, en kom je er dan bij uit dat sommige scho scholen gewoon te groot zijn? Daar doen we, daar hebben wij, wij hebben geen onderzoek gedaan naar, naar die relatie. Nee. En, en wel naar de opleiding van docenten? Uh, dat is ook geen onderwerp geweest van ons onderzoek. Oké, okay, maar het zijn misschien wel aardige dingen om nog uit te zoeken, of niet? Zeker, uh, maar er zijn ook uh, dingen die worden opgepakt door de brancheorganisaties. Zo heeft de HBO-raad onlangs een richtlijn uh, gepubliceerd en naar, naar de instellingen gestuurd... om het uh, functioneren van die examencommissies uh, sterk te verbeteren. Goed, Rick Steur, hoofdinspecteur uh, van de Inspectie van Onderwijs. Ik dank u wel voor uw toelichting. Goedemiddag. En later deze uitzending nog meer over de problemen bij in Holland. In de Marokkaanse stad Marrakesh zijn veertien mensen omgekomen vanmiddag... bij een explosie in een café aan het Centrale Plein in de stad. Eerst werd gesproken over een gasexplosie. Nu zegt de overheid dat het gaat om een terreuraanslag. Rasja Felgata is in Marrakesh, op het plein waar het café ligt. Rasja, wat, wat zie je allemaal om je heen? Goedemiddag. Um, ja, ik sta inderdaad op uh, het grootste plein van Marokko in Marrakesh. Dat is uh, snap. Daar komen dagelijks tienduizenden uh, mensen bij elkaar. Nou, die zijn uh, hier vandaag in grote getal bij elkaar gekomen, want het is één grote ravage. Het is een, uh, een tuinhoop. Uh, het uh, gebouw is van uh, drie verdiepingen hoog. Het is op aan de derde verdieping gewoon uh, ruïnes. En we uh, gaan allerlei geruchten doen eronder. En er is uh, heel veel onduidelijkheid over uh, het aantal slachtoffers. Want uh, nu wordt gezegd 14 mensen, maar is er een mogelijkheid dat er meer mensen zijn omgekomen? Ja, ik heb het even nagevraagd uh, bij een collega-journalist uh, van Busam. Dat is een nationaal uh, televisie nieuwsperson in Marokko. Die uh, spraken van 10. En vervolgens bij een andere collega-journalist had het over 14. En uh, volgens de autoriteiten zijn het er 18. Dus er is veel onduidelijkheid. Om de slachtoffers uh, met name toeristen uit Frankrijk. Ook veel jonge kinderen. Je moet je voorstellen: het plein is uh, elke dag bezaaid met mensen: verkopers, zwangerezwerers, uh, sinaasappelmakers. Yeah. Uh, maar ook een heleboel restaurantjes. En Argana is een van de populairste uh, cafés hier op het plein. En die zit elke dag. Bom en bom vol. En het was, uh, verlofd, dat was vanochtend ook het geval. Ja, en s'avonds dus, uh, en, en komen, ja, komen er op dat plein altijd allerlei uh, eetstalletjes. K komen die vanavond ook? Of, of is het gewoon te vol daarvoor? Nou ja, het is echt ontzettend vol met mensen die gewoon nieuwsgierig zijn, die willen kijken, is Maar de stad is. 350 dagen per jaar gewoon uh, vol met uh, toeristen en met mensen uit de hele wereld. Dus het leven gaat voor, voor de Marokkanen hier ook gewoon door. Dus het is eigenlijk heel vertrekstrijdig om te zien. Enerzijds zie je een... een uh ja, het plek is onhuis on met uh, een heleboel witte pakken die aan het onderzoeken zijn wat er gebeurt. En een paar meters verderop uh, bestellen mensen gewoon in ziteraals en hen tatoeage. Dus, ja. uh, het leven gaat gewoon door, uh, ondanks de onduidelijkheid. Want ik heb aan uh, uh, politieagenten gevraagd en mensen bij, uh, bij, bij wie ik denk dat ik informatie kan halen, die houden hun dikke uh, op elkaar. Dus er uh, is veel onduidelijkheid. Ja, en de, er wordt gesproken over een terreuraanslag. Wat zijn daar de reacties op op het plein? Uh, ik heb met heel veel lokale bewoners gesproken. Hè. Dus gewoon de taxichauffeurs, maar ook uh, de moeders en de, en de vaders. In eerste instantie was de discussie uh, uh, over de gasnet. Uh, in, in Marokko wordt veelal gebruik gemaakt van de gasnet. Uh, uh, die gaan uh, niet bekend in hun veiligheid. Maar uh, uh, later op de middag uh, kwam er een officieel uh, uh, vanuit uh, de Marokkaanse overheid uh, uh, statement dat het om een terroristische aanslag zou zijn. ...van gaan. Um, dat is nog niet helemaal uh, doorgedrongen bij de mensen. Er wordt heel veel gespeculeerd. Uh, een ene analyse van de taxisiteur die, die zei... Uh, uh, ...er is zoveel verschil tussen wat er in Marokko gebeurt... ...met betrekking tot de demonstraties in de Arabische wereld... ...dat men hier uh, chaos voor dit veroorzaken door deze aanslag te doen. Uh, terwijl de, de demonstraties in Marokko relatief rustig verlopen... ...in verhouding tot andere landen in de Arabische wereld. Dus dat soort analyses krijg je te horen... Mensen zijn vooral heel erg boos en bang. En voorlopig blijft het uh, nog speculeren over die uh, aanslag. Wie erachter zou uh, kunnen zitten. En dat gebeurt dus ook volop in Marrakesh. Wij wachten op uh, nadere berichten van de overheid. Rasha Velgatta, journalist in Marrakesh. Dank je wel voor jouw uh, verhaal. Ja, de filmkrant bestaat 30 jaar. Een hele prestatie. Dat vinden ze zelf ook. En daarom uh, houden ze vanavond een feest. Hoofdredacteur Dana Linsen spreken we zo meteen. Eerst naar de ANWB. Dennis mooi. 175 kilometer files nu. Tot nu toe een normale donderdagavondspits. In het zuiden van het land valt het nog steeds wel mee met de files. De meeste files staan rondom Amsterdam en Utrecht. Zo staat op de A1 Amsterdam Amersfoort... tussen het knooppunt Watergraasmeer en Muiderslot 8 kilometer. En op de A4 Amsterdam Den Haag... tussen het knooppunt Burgerveen en Zoete Wouden Rijndijk 10 A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk, 9 kilometer. Eerder vanmiddag heeft daar een bus in brand gestaan. Alle rijstroken zijn al lang weer open. Maar door die file op de A12 is het inmiddels ook goed vastgelopen op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat 6 kilometer. A50 Arnhem-Os, 9 kilometer tussen het knooppunt Grijshoort en het knooppunt Ewijk. En er is vertraging op het spoor in Friesland. Tussen Leeuwarden en Herenveen rijden er geen treinen. De vertraging is meer dan een uur en dit komt door een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso. Spionage voor Wit-Rusland. Dat lijkt iets uit een ver verleden. Alleen is het wel degelijk iets van nu. Voormalige F-16-vlieger Chris V. zit vast op verdenking van het lekken van staatsgeheimen. of de voorbereiding daarvan. Verslaggever Peter Velde is in die zaak gedoken. Peter, een bijzondere zaak dat een voormalige F-16-vlieger in Nederland. van spionage wordt verdacht. Ja, dat is niet wat we elke dag tegenkomen, zeg maar. En ook echt een, wat dat betreft, een heerlijk ouderwetse zaak. Wit-Russische KGB die dan contact heeft met een Nederlandse militair, of oud-militair... om informatie te krijgen, staatsgeheimen op te vragen. Dat is uh, ja, buitengewoon bijzonder. Ja, want over wat voor geheimen had de man kunnen beschikken? Nou ja, dat, dat is nog maar zeer de vraag... of hij wel beschikking had over heel erg grote geheimen. Tuurlijk, hij, heeft, uh, hij is gestationeerd geweest in Volkel... waar uh, natuurlijk ook atoomwapens liggen opgeslagen. Dus hij zal ongetwijfeld daar wat dingen over kunnen vertellen. Maar ja, wij weten dat eigenlijk ook allemaal wel. He, dat het er is. Dat hij, hij zal geen codes hebben, toegangscodes... dat soort dingen meer, want daarvoor is hij ook... Al te lang uh, bij weg. Um, kijk, het belangrijkste wat hij zou kunnen doorgeven zijn wat operationele zaken. Zoals uh, uh, hè, hoe de luchtmacht uh, optreedt bij conflicten, zoals in Afghanistan, in Libië. Wat zijn de rules of engagement? Hoe opereren ze? Wat doen ze? Dat soort zaken zou hij kunnen doorgeven. De Nederlandse F-16 zijn heel geavanceerd. Dat, die informatie over die Nederlandse F-16 zou hij kunnen doorgeven. Maar, maar ja, wat heeft Wit-Rusland aan? Ja, wat heeft Wit-Rusland eraan? Dus het, het is wat dat betreft niet echt, in die zin weer niet echt heel erg spannend. Hij zal niet de beschikking hebben gehad over echt heel grote uh, geheimen. Tenminste niet voor zover wij dat weten. Want daarvoor is een geheime geheim, toch? Daarvoor is een geheime <laughs> geheim, maar dat, dat heeft dan vooral te maken met de inschatting of zo iemand, een, een straaljarige piloot, uh, welke informatie heeft hij? Tot welke informatie uh, heeft hij beschikking? Waar kan die aankomen? Nou ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, heel veel deskundigen hierover spreekt, mensen uh, binnen Defensie erover spreekt, mensen binnen de inlichtingendiensten hierover spreekt, dan uh, kom je wel tot een plaatje van, ja, het, het zal waarschijnlijk nog wel meevallen. En wat, wat is er bekend over deze verdachte? Hij was uh, kapitein, straaljagerpiloot, F-16-piloot. Een erg goede, deed mee in allerlei shows en uh, uh, van, die, hè, van die luchtshows. Uh, was heel goed, is op enig moment wel um, uit het leger uh, weggegaan. Uh, is in het oosten van het land voor zichzelf begonnen, bedrijf opgericht. Daarbij was hij betrokken bij de, uh, het doorstart van het Vieveld. Twente. Uh, daarbij heeft hij een nogal dubieuze rol gespeeld. Want hij zei dat hij namens allerlei zakenmensen sprak. Uh, heeft daardoor geld van andere zakenmensen weer gekregen. Heeft schuldig gekregen, want het was een, een luchtkasteel wat hij aan het bouwen was. En uh, is eigenlijk in financiële problemen gekomen. En waarschijnlijk is daar die Wit-Russische uh, spionnendienst uh, ingedoken. Ja, mogelijk hè. Want we weten dat natuurlijk nog niet zeker. Ik, ik las in de Telegraaf dat hij uh, zijn bijnaam was Omelet. Omelet, ja. Omdat <laughs> ja, hij ook uit is A, is is mijn disco. Ja, dat was een leuke toevoeging. Ja. Weet je of hij nou. de enige verdachte is? Uh, nou ja, behalve natuurlijk ook die wit-Russische uh, uh, man van de KGB. Uh, er is nog wel iemand anders ook aangehouden uh, uh, tijdens zijn aanhouding. Maar die is uiteindelijk vrijgelaten. Uh, dus vooralsnog uh, alleen. Hij zal in juni voor de rechten komen. Dan krijgen we een pro forma zitting. En dan eigenlijk vanaf dat moment zal het meer duidelijk worden over wat er allemaal met hem uh, gaande is. Peter Tevelde, dank je wel. Dan gaan wij naar het laatste nieuws over het huwelijk. Correspondent Hieke Jippes. Goedemiddag, Hieke. Goedemiddag. Deze dagen hier bij ons om alles, alles, alles, alles te vertellen... over William en Kate. Op internet verschijnt volgens mij iedere minuut nu het laatste nieuws. Um, wat is jou opgevallen aan alle berichten van vanmiddag? Het allerlaatste nieuws is dat um, er wordt gemeld dat de politie arrestaties heeft verricht uit voorzorg. En dat vind ik nogal opmerkelijk, want dat gaat natuurlijk om mensen waarvan ze denken dat die mogelijk willen, morgen willen gaan demonstreren en de sprookjesdag willen gaan uh, verstoren. Um, die zijn vanmorgen in, uh, in alle uh, vroegte opgepakt in Londen. Er zijn ook nog zeven in Brighton opgepakt, heb ik begrepen. En 70 mensen waren, net als dat bij voetbal van gebeurt, um, van tevoren al uh, verboden om in het gebied te komen. Ja, dus dat is rondom het huwelijk, um, dan het huwelijk zelf, de plechtigheid. Ze hebben bekendgemaakt wat ze precies gaan zeggen. Ja, het hele programma van het huwelijk is inmiddels vanwege de, via de officiële site downloadbaar voor iedereen. Uh, dat programma dat wordt ook langs de route morgen uh, uitgedeeld, zodat al die mensen die buiten staan, hopelijk niet in de regen, wat wel voorspeld is hè, mm -hmm. aan het eind van de ochtend, dat die uh, mee kunnen lezen en op de schermen ook mee kunnen zien wat er precies gebeurt, wie er optreedt, wat er precies gezegd wordt. En het allerbelangrijkste is natuurlijk het moment dat die twee elkaar het ja-woord geven. En uh, wat dan opvalt is dat um, Catherine inderdaad niet gaat Zeggen dat ze William zal gehoorzamen, maar net als Diana destijds, gewoon ze, ze wisselen allebei dezelfde belofte uit. Ja, en dat is dat is de traditionele liturgische be, be, belofte: van uh, door dik en dun uh, tot het einde van mijn leven. Oké, okay. nou dat gaan we morgen allemaal horen. Uh, niet alleen wij, ook een hoop gasten daar natuurlijk in Westminster Abbey. Zijn nog wel wat veranderingen aangebracht vandaag? Ja, wat er uh, veranderd is... is dat uh, net als de Libische ambassadeur... eerder nu ook de Syrische ambassadeur... van het Foreign Office te horen heeft gekregen... in overleg met Buckingham Palace... dat die achteraf uh, toch niet welkom is bij de dienst. En dat heeft te maken met um, het regime uh, van dat land... wat natuurlijk uh, intern bloedig onderdrukt heeft... in de afgelopen uh, weken. Dus uh, de Syrische ambassadeur deur is niet uh, welkom, is daar uh, zeer bezeerd over, heeft hij gezegd. Allemaal zijn schuld niet. Uh, maar goed, die komt dus niet, net als de kroonprins van Bahrain... die om soortgelijke redenen de eer aan zichzelf heeft gehouden... en eerder al afgezegd heeft. Uh, de enige echt omstreden figuur is nu geloof ik alleen nog... Um, een uh, koning van Malawi... maar die is niet alleen vanwege schendingen uh, omstreden... maar vooral ook spannend... omdat hij elk jaar opnieuw er 200 vrouwen... ik geloof 14 nieuwe echtgenoten... <lacht> ja, goed. Um, wat opvalt, Buitenlandse Zaken is dan degene geweest... die aan de Syrische ambassadeur zegt van... Uh, je hoeft niet te komen... Er was natuurlijk een kwestie deze week dat Tony Blair niet is uitgenodigd. Dat Gordon Brown niet is uitgenodigd. Zijn partijgenoten zeiden dat daar heeft de regering de hand in, de rechtse regering. Um, toen zeiden ze, daar hebben wij niks mee te maken met die gastenlijst, Maar ze mogen kennelijk wel afbellen. Ja. Ze mogen wel, kijk, uh, uh, het paleis houdt natuurlijk vol dat dit een family wedding is. En dat dat een, een zeker uh, uh, decorum met zich meebrengt. Dat je dus andere koninklijke families ook moet uitnodigen. Maar uh, uh, dat Blair en Brown niet zijn uitgenodigd, zou te maken hebben met het feit dat zij allebei geen lid zijn van de Orde van de Kousenband. Waar maar 24, hè, de hoogste Orde, waar maar 24 mensen toe behoren. John Major en Margaret Thatcher, die zijn uitgenodigd, behoren daar wel toe. Maar het wordt natuurlijk vertaald en door Labour uh, uitgebuit. Als zie je wel dat die winsters eigenlijk voor de conservatieven zijn... en dat de enige twee Labour-premiers die nog een leven zijn niet mogen komen. Nou ja. En wat zegt Cameron daarover, de premier? Ja. Cameron zegt daarvoor, zover ik weet, uh, wijselijk uh, niets over. Want dat is een ongelooflijk mijnenveld. Ik denk dat het paleis, als ze er achteraf nog even over nadenken, er ook wel spijt van hebben dat ze het zo hebben gedaan. Ja. He, Elton John wel, maar Blair niet. En uh, David Beckham bijvoorbeeld. Hieke, morgen om half twaalf gaan we eindeloos met jou verder praten. In de speciale uitzending. En wellicht morgenochtend horen we jou ook nog. Hiki, je hebt eens wat over het huwelijk van William en Kate. Ja, ik zei het al, de filmkrant bestaat 30 jaar. Dat wordt vanavond gevierd met een groot feest in Amsterdam. Dat het blad al 30 jaar kan verschijnen, dat mag wel als een mijlpaal worden gezien. De meeste filmtijdschriften zijn geen lang leven beschoren. Contact met hoofdredacteur Dana Linsen. Goedemiddag, Goedemiddag. Dana. Ja, je bent vaak bij ons natuurlijk in de uitzendingen... als we het over filmzaken hebben, nu over je eigen filmkrant. Um, vind je het zelf ook een wonder dat die 30 jaar bestaat inmiddels? Ja, het is een wonder, maar het is ook een wonder van hard werken... en low budget werken en heel veel filmliefde... En en misschien is dat ook weer niet zo'n groot wonder. Want dat is bij heel veel filmjournalisten in Nederland nu eenmaal ingebakken. Ja, want wie leest de filmkrant nog? Heb je daar een idee van? Ja, dat zijn eigenlijk alle bezoekers van de filmtheaters... waar alle zogeheten betere films worden vertoond. Aan de andere kant wordt de filmkrant ook verspreid... in een groot aantal van de grotere commerciële want er is natuurlijk niet meer zo'n hele erge grote scheiding... tussen de kleine artistieke films en de grote commerciële films. Die is de laatste jaren enigszins geslecht. Dus eigenlijk lezen alle filmliefhebbers in Nederland de filmkrant. Ja, en, en het lukt niet om op commerciële basis zo'n filmblad uit te geven? Nou, dat doen we eigenlijk best aardig. Want al die dingen die nu de regering in de mond neemt... over cultureel ondernemerschap... ik vind dat wij dat al 30 jaar heel goed doen. Want ongeveer vier vijfde van onze begroting halen we gewoon uit de markt. Maar ja, dat kleine beetje om toch dat blad zoals ons uh, ideaal is... gratis aan te kunnen bieden aan de lezers. Want zoals je zei, filmbladen in Nederland... die zijn niet echt een lang leven beschoren... omdat er nu eenmaal maar een kleine groep mensen is... die echt een blad wil kopen. Dus... Dus we willen graag breed en groot en heel toegankelijk voor mensen zijn. Dus het blad ligt gratis in al die bioscopen en filmtheaters. Daar om dat te kunnen doen is een klein beetje overheidssubsidie nodig. En die is nu uh, nog voor het einde van de rit in het kader van al die bezuinigingen. Ja, hebben we te horen gekregen dat, uh, dat wij uh, moeten sneuvelen. En wat betekent dat voor de filmkrant? Nou, eerst natuurlijk dat we allemaal heel erg boos en depressief worden... maar daarna komt onze echte vechtlust naar buiten. En het betekent dat we moeten nadenken over nieuwe, allemaal hele saaie dingen. Verdienmodellen en um, <lacht> praten met commerciële partners. Maar ze zijn er en er is ook heel veel steun vanuit de filmwereld. Maar ja, waar, ook... waar, Want daar uh, is ook vaak een gebrek aan Precies. geld. Hoe dus waar ga je het halen? In die zin is dat natuurlijk nu een hele ongelukkige timing... want iedereen ziet wel het belang van zo'n blad... waarin echt het hele aanbod wordt gecoverd en um, niet alleen maar... Op op een uh, nieuwsachtige manier... maar juist ook gericht op toegankelijkheid en achtergrond... en al dat soort zaken. Ja, als de filmwereld moet bezuinigen... dan moeten we dus nog harder gaan nadenken. En misschien moeten Nederlandse filmliefhebbers en lezers... ook maar eens uh, in de buidel gaan tasten. Hmm. Maar goed, dat moet de feestvreugde nu niet... Uh, <laughs> gaan bederven, Maar dat zijn natuurlijk wel discussies die gaande zijn. En dat geldt in die zin niet alleen voor de filmkranten... maar dat geldt ook voor literaire tijdschriften... of voor tijdschriften die over theater of dans of popmuziek gaan. Ah ja. want daar, dat, die bevinden zich eigenlijk in hetzelfde schuitje. En je zegt, we moeten het feest nu niet verpesten. Wordt het een feest ook met een filmthema vanavond? Nou, het wordt een feest altijd met een filmthema. Want filmliefhebbers, en het zijn niet alleen journalisten vanavond... maar eigenlijk de filmwereld in Den Brede... die houden vooral heel erg van praten over nieuwe films... En oude films. En dat, uh, is, dat is altijd het thema. Er is eigenlijk geen groep, maar misschien uh, doe ik nu allerlei andere kunstsectoren te goed, die zo goed en gepassioneerd kan praten over dat waar ze de hele dag mee bezig zijn. Dus het heeft meerdere filmthema's. Nou, maar we wordt gewoon praten over films dus. Praten over film, drinken en wat ook altijd goed is van dat soort gelegenheden, vaak ontstaan daar dan uh, nieuwe, nieuwe uitzichten of nieuwe vergezichten. Maar het is niet natuurlijk iets wat wij nu aanbieden aan de theaters die ons hebben gesteund en aan de filmwereld die ons heeft gesteund die 30 jaar. Dus we drinken op, uh, op hen, maar tegelijkertijd is natuurlijk duidelijk dat dit soort gelegenheden ook hele goede momenten zijn om met elkaar over de toekomst te praten. Ja, En dat levert in ieder geval vast een mooie nieuwe editie op van de filmkrant. Nou ja, die ligt er al, met heel veel aandacht voor de generatie dertigers die dus precies zo oud zijn als, uh, als, de, filmkrant als de filmkrant zelf. Krant. En dat is, was voor ons ook een heel ja, mooi onderzoek eigenlijk om te kijken hoe die generatie die eruit ziet, die niet zozeer is opgegroeid met de filmkrant... maar parallel aan de filmkrant. En heel veel idealen over low-budget film maken... en ja, het heft in eigen handen nemen, die bestaan nog steeds. Dus dat is een hele uh, sterke, continue stroom in de Nederlandse film. Nou, Ze lezen nu in de filmkrant. Daarna, uh, heb een mooie avond en een goed feest met goede gesprekken. Dank je wel. <laughs> Dag.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 Radio 1, het NOS-journaal. Hogeschool in Holland moet vier hbo-opleidingen heel snel heel drastisch verbeteren. Anders moeten ze dicht. Met dat dreigement heeft staatssecretaris Seilstra gereageerd... op een rapport van de onderwijsinspectie. Daarin staat verder dat nog eens elf andere hbo-opleidingen onder de maat zijn. Bij een explosie op het centrale plein van Marrakesh, Marokko... zijn zeker 14 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Waarschijnlijk was het een aanslag, maar over de achtergrond is nog niets bekend. Het plein is erg populair onder toeristen. Elf van de doden zouden dan ook buitenlanders zijn. Zware kritiek op de pensioenfondsen. De Nederlandse Bank vindt dat ze niet genoeg expertise in huis hebben. Daardoor kunnen ze de risico's niet inschatten en verliezen ze geld op hun beleggingen. De Nederlandse Bank heeft vorig jaar tien pensioenfondsen doorgelicht. De hele sector schiet nog steeds tekort, is de conclusie. En Clarence Seedorf heeft in Rome een lintje gekregen. De voetballer is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw... vanwege zijn grote verdiensten in zijn sport. Verder doet hij veel aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Bij de plechtigheid was ook de Italiaanse premier Berlusconi. Hij is eigenaar van AC Milan, de club van Seedorf. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Op dit moment trekken er nog een aantal stevige onweersbuien over het zuiden van Gelderland in de richting van Utrecht. Daarbij soms ook een hoge intensiteit aan bliksemontladingen, meer dan 5 per 5 minuten. Ook vanavond zijn er plaatselijk nog een aantal stevige buien... met onweer soms misschien wat hagel, voornamelijk in het zuiden en oosten van het land. Vannacht zijn er wat meer opklaringen, wordt het ook een stuk droger... en de minimumtemperatuur ligt op zo'n uh, 8 tot 10 graden. En morgen overdag, in de ochtend, is er nog een kleine kans op wat mist. Eigenlijk vooral in Limburg. En daarna wordt het overal wisselend bewolkt. In het zuiden zijn er dan nog kans op wat buien. De middagtemperatuur ligt op zo'n 17 graden in het noordwesten... en 22 in het zuidoosten... En er waait een matige tot vrij krachtige oostenwind. En op de Wadden nog wat harder kracht 6. Nou, nacht komt er dan aan. En in de loop van de nacht wordt het steeds droger. Dus voor de festiviteiten is het prima weer. En daarna hebben we dag En dan is het vrijwel droog en geregeld zon. De temperatuur ligt dan op zo'n 19 tot 23 graden. En na dag gaat de temperatuur ietsjes omlaag. Maar er is nog meer zon en er staat nog steeds een matige oostenwind. ANWB Verkeersinformatie. 220 kilometer files. In het zuiden van het land valt het wel mee. De meeste files staan rondom Amsterdam en Utrecht. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen het knooppunt Watergraafsmeer en Muiderslot 8. En de A4 Amsterdam Den Haag 10 kilometer tussen knooppunt Burgerveen en Zoete Wouden Rijndijk. A20 Hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam Alexander en Moordrecht 5. En op de A50 tot slot vanuit Arnhem naar Os tussen het knooppunt Grijshoort en het knooppunt Ewijk 10 kilometer. <coughs>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 Gemeenten van Nederland. Burgers willen contact met u via uw balie, callcenter, website, e-mail... ...Twitter, LinkedIn, chat, Facebook, hives. Wat is daarop uw antwoord? Download nu gratis het rapport Gemeenten in de Hoofdrol op newtelessence.com. iPhone-fanaten opgelet. Bink heeft de eerste Nederlandse app waarmee u niet alleen uw portefeuille kunt volgen... ...maar ook direct orders kunt plaatsen. Kijk maar op bink.nl. Goeiedag, daar ben ik weer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 Zes minuten over half zes. Er is ruzie in de Tweede Kamer over het veteranenbeleid. Linkse partijen proberen al enkele jaren een veteranenwet op te tuigen. Maar nu komen de rechtse partijen met een eigen plan. Verslaggever Wilco Boom. Wilco, praat ons bij. Wat gebeurt hier? Nou, het lijkt wel oorlog om de veteranen in de Tweede Kamer, Lucella. Je zei het al, al jaren klinkt de roep om een veteranenwet. Het kabinet liet het lange tijd afweten. Toen zijn het linkse partijen er twee jaar geleden mee begonnen... onder leiding van Angelien IJsink van de Partij van de Arbeid. En dat wetsvoorstel is nu al een heel tijdje in behandeling. Maar plotseling komen ook de rechtse partijen, de VVD, de PVV en het CDA... met een eigen voorstel. En dat mag toch? Ja, zeker, natuurlijk. Maar gebruikelijk is dat andere partijen met wijzigingsvoorstellen zo'n initiatief proberen bij te sturen als het uh, niet helemaal uh, naar hun zin is. En niet dat ze plotseling na al die tijd uh, met, de, met een eigen verhaal komen. Nou, ik eh? heb natuurlijk gevraagd waarom ze dit doen. Uh, en op band willen ze niet reageren, maar ze zeggen dan wel dat ze een wet willen die zoveel mogelijk steun krijgt. En ze zeggen ook dat ze eigenlijk geen initiatiefwet willen indienen. Maar ja, tegelijk hebben ze wel een initiatiefwet geschreven. Ik heb hem hier huh? voor me liggen. Ja. Wacht, ze willen hem niet indienen, maar ze schrijven hem wel. Ja, ja dat ligt hier, ik heb het hier voor me. Voorstel van wet van de leden Bosman, Bruinslot en Hernandez... tot ja. vaststelling voor de zorg van een veteranenwet. Dat klinkt inderdaad als een ja. initiatief tot een wet. Nou ja, precies. En Ze zeggen dus we willen veel steun... en dan komen ze met een wet die tegen die andere ingaat. Ja, en die steun uh, zullen ze van links denk ik niet krijgen. Want hoe, hoe reageren de initiatiefnemers van die eerste veteranenwet? Die koken van woede. Premier Rutte die zegt altijd dat hij zijn hand uitsteekt naar de oppositie. Maar die oppositie ervaart dit uh, in dit geval als een vuistlag in het gezicht. En ze vinden dat hun wet wordt gestolen. Uh, maar naar buiten toe reageren ze heel ingetogen. Luister maar naar Angeline Eysink van de Partij van de Arbeid. We hebben binnenkort overleg en dan horen we wel wat andere partijen vinden. Want tot nu toe hadden we nog weinig van hun vernomen. Maar de tijd is er. Laat ze komen met initiatieven en suggesties. We zullen erover spreken. Allemaal voor de veteranen. En die tijd is er ook. U, u bent al een tijd bezig. Getuigt het nou van veel vertrouwen van uw collega's in het plan van u? Het, het gaat om vertrouwen van de organisaties die hierin samenwerken met ons. Wij werken als, wat u zelf zegt, twee jaar samen met twee grote vakbonden. Met het Veteraneninstituut. Met allerlei organisaties waar we in geïnvesteerd hebben met z'n allen. Want veteranenzorg en nazorg is niet iets van een politieke partij. En is partijpolitiek overstijgend. Tussen de regels door hoor je de irritatie van Ijzing. Veteranen mogen volgens haar geen inzet worden van een politiek spel. Wat ze nu dus wel worden. Ja, want er zit echt een inhoudelijk verschil. Ja, er is wel een verschil. Het belangrijkste verschil is dat um, de, uh, bij de linkse partijen... Uh, zijn veteranen alle militairen die op missie zijn geweest, op buitenlandse missie, ook als ze nog uh, militair zijn. En bij de rechtse partijen ben je pas een veteraan als je geen militair meer bent, dus als je afgezwaaid bent. Oké, okay, nou het gaat dus om de zorg daarvoor. IJsink ja. uh, zei net al, we hebben lang overlegd met de bonden. Hoe, hoe reageren de bonden nu op deze twee initiatieven? Nou, in elk geval de militaire bond ACOM is woedend. Op de, op de website staat een uh, kritisch stuk waarin de kachel wordt aangemaakt met dat voorstel van VVD, CDA en PVV. De initiatiefnemers zeggen op te komen voor de belangen van de veteraan. Als zij dat werkelijk beogen, dan hadden ze zich moeten aansluiten bij de andere partijen. Het meest trieste van dit alles is dat hun handelen volstrekt niet in het belang van de veteraan is. Nee, je kunt eerder spreken over het verraad van de veteraan. En Wilco, wanneer gaan ze dit uitvechten in de Kamer? Nou, Er is vandaag een afspraak gemaakt om begin mei met elkaar te gaan praten. En dan gaan ze dus kijken of ze elkaar kunnen overtuigen. Maar ja, als je alleen al kijkt naar het meningsverschil... over de vraag wie zich nu precies een veteraan mag noemen... ja, dan is het dus zeer de vraag of ze het nog eens gaan worden. Wilco Boom was dat vanuit Den Haag. Claire en Seedorf is ridder in de Orde van Oranje Nassau geworden. Ze zijn het lintje naar Italië gaan brengen. Correspondent Bas Mesters was bij de plechtigheid. Bas, um, waar krijgt hij het lintje voor? Wat werd er gezegd vanmiddag? Ik ben er nog steeds, staan op het mooie groene gazon. De bier wordt aangedragen. En buiten staat een klompenmaker die klompen maakt voor Italianen. Het lintje dat wordt gegeven voor zijn um, um, daden op het voetbalveld, maar ook daarbuiten. Hij heeft uh, zich steeds meer de laatste jaren ingezet... vooral om uh, kinderen in achterstandsposities vooruit te helpen. Hij uh, gaat dan persoonlijk praten met ze... en zo op die manier door zijn persoon, zeg maar, zijn ster... status te verbinden aan die kinderen... probeert hij ze te motiveren en aandacht te vragen... ook voor de problemen die die kinderen hebben. En van tevoren werd gezegd dat premier Berlusconi... er wellicht bij zou zijn als eigenaar van AC Milan. Sta jij nu een biertje met hem te drinken? Nee, de premier Berlusconi is alweer weg. Hij was er. Hij heeft warme woorden gesproken over Clarence Seedorf. Hij heeft vooral gesproken over zijn enorme opofferingsgezindheid. Um, het feit dat hij heel veel respect heeft voor de ander. En dat hij als, er, als hij flink veel trappen krijgt, dat hij dan niet reageert en heel waardig uh, opereert. Mocht hij geen vragen stellen aan premier Berlusconi, ook niet waarom hij hier wel aanwezig kon zijn... en niet tijdens de rechtszaak tegen Ruby. Um, dat was allemaal onmogelijk. En, en Seedorf zelf... die. Uh, liet zich ook niet verleiden om uh, uitspraken over Berlusconi te doen... behalve dan dat hij geen aanleiding heeft om negatief te spreken... over een man die hem zoveel mogelijkheden heeft geboden in zijn carrière. Hmm, en is hij nog uitgenodigd voor een feestje van Berlusconi vanwege zijn uh, Maar hij, hij vertelde dat hij de familie van Berlusconi goed kent en, uh, en, en enorm waardeert... en blij is dat hij ook zeg maar, in de grote familie van Berlusconi is opgenomen. Op die manier zegt hij, heeft hij Berlusconi van zijn ware kant leren kennen... Mensen die dus binnen de familie zijn... Die, die krijgen blijkbaar een heel ander beeld van Berlusconi... dan veel mensen op dit moment uh, uh, buiten de familie. Clarence Sedor, ridder in de Orde van Oranje-Nassau... denkt er in ieder geval zo over, over Berlusconi Mesters is dus daar bij de receptie, ter ere van dat lintje. De Nederlandse mededing, mededingingsautoriteit doet onderzoek naar 15 handelaren... die op veilingen van onroerend goed bewust de prijs laag zouden houden... Later zouden ze dan die objecten tegen een veel hogere prijs verkopen en de winst dan onderling verdelen. Vanmiddag was in Limburg een onroerend goedveiling. Maar nou Remmers trof daar een boel publiciteitsschuwe handelaren aan. Die vinden dat prijsafspraken onmogelijk zijn. We gaan nu over, over tot, de, tot de veiling van het pand op de Wilhelminastraat 1 en 7 Dillenberg. Het zijn voornamelijk mannen, zo'n 100 stuks, die in een zaaltje in een hotel langs de snelweg A2 bij Born zitten te kijken naar een overheadprojector. Steeds opnieuw komen er foto's van panden voorbij. 100.000 euro, 101.000, 102.000, 102.000 euro geboden, 103.000. Fik van Heeswijk is ook hier aanwezig met twee panden. Hij is notaris en maakt dit soort veilingen al heel erg lang mee. En hij kan ook vertellen om wat voor onroerend goed het gaat. Wat we veilen zijn allemaal mensen waar niks mee te beginnen valt. Die niet communiceren, die in de gevangenis zitten, die uh, naar het buitenland vertrokken zijn. Een groot percentage zijn wietplantages. Uh, en zijn uh, voor Malafide doeleinden gebruikt. En, uh, om om uh, Polen of Roemenen in te huisvesten. En u zegt het is eigenlijk logisch dat het dan dus voor een hele lage prijs weggaat. Ja, ja, dat is het ook. Maar de NMA zegt ja, maar er zijn ook mensen die het bewust daarop aansturen. En het dan later toch nog veel, veel hogere prijs gaan verkopen. En de winst onderling verdelen. Nou ja, ik, ik kan dat niet volgen. Want wie gaat nou zijn pand... Uh, Vrijwillig in de als het vrijwillig in de veiling duwen... om het dan uh, goedkoop uh, terug te kunnen kopen... Nou, ik uh, geloof het niet zo. Ja, het zou het gaan het om 15 uh, verdachten, hè? dat is vandaag in het nieuws gekomen. 15 ja, mensen die, rond, die dus, uh, regelmatig... Uh, niemand van deze kopers koopt hier om verlies op te halen. Die zit hier om winst op te halen. De meeste veilingkopers die gaan eraan sleutelen. En dat zijn aannemertjes en dergelijke. En Die gaan eraan sleutelen en die knappen het op. En brengen het dan opnieuw in de veiligheid. U zegt eigenlijk, het is onderdeel van het, van het, van het spel. En Dat hoort erbij. 136.000, 137.000, 137.000 euro geboden. Niet meer dan 137.000 euro. 137, 138.000. 138 Op de deur van het zaaltje is het reglement opgeplakt. Zo staat er bij punt 6 dat je duidelijk het woord mijn moet uitspreken als je iets wil hebben. Dus ja, hier, hallo of alleen je vinger opsteken is niet voldoende. Er staat niks in de reglementen over prijsafspraken. 180.000. 178.000, 176.000, 174.000... Ik heb net gekocht, ja, in Bochels. Iets leuks? Nou, dat zullen we hopen, maar dat kan ik niet. Nog niet gezien van dichtbij? Ik heb het nog niet gezien, ik heb de foto gezien. Eh... Gaat u dat dan toch weer voor een aantrekkelijke prijs, denkt u, verkopen nadat er wat aan gedaan is? Ja, misschien hoeft er niks aan te gebeuren, we gaan nou eens de pand bekijken. Ja, dit soort executieveilingen zijn vandaag in het nieuws, omdat de NMA kartel... Prijsafspraak aan het onderzoek is, doe dat wel eens gemerkt. De bank heeft hier het heft in handen. Maar als de bank nee zegt, dan wordt het gewoon niet verkocht. Ja, ze hebben tegenwoordig drie dagen bedenktijd. Dus ze kunnen gewoon na drie dagen zeggen... Eh, wij kunnen niet, hè? Dus eigenlijk komt de NMA met iets waarvan u zegt... Ja, dat heeft helemaal geen zin. Nee, dat nee, heb ik ook de NMA gezegd. Ik ben daar geweest. Maar toch zeggen ze, laten ze nu voorkomen alsof ze 15 verdachten op het, op het spoor zijn. Ja. En gegevens die via de Belastingdienst zijn gekomen. Er hangt toch het, de sfeer aan dat er iets eh, mis zou zijn. De NMA heeft onderzocht het zogenaamde uitzetten van de pand. Dat wil zeggen dat er op een gegeven moment de pand gekocht wordt. En dat die meerdere handelaren na de veiling gaan praten. Van... Dus dat ze onderling eigenlijk een tweede veilingje houden. Ja, en ja, dat is wat de NMA onderzocht heeft. En dat mag ook niet? Tuurlijk mag in ieder, denk ik, is vrij onthandelen. Maar eh, ook daar is het zo dat die prijs... die is toch een prijs die, ze op de, eh, die de bank toegestaan heeft. Nogal wat handelaren duiken weg voor de NOS-microfoon... willen liever niks zeggen omdat het van de bank of hun opdrachtgever niet mag. Maar buiten de microfoon omgeven ze aan... dat het de NMA misschien ook om een publiciteitsstunt te doen is. Zo van kijkers... Ook jullie sector houden we goed in de gaten. Ook al valt er, naar eigen zeggen van de handelaren... uiteindelijk toch niks te bewijzen van prijsafspraken. Niemand. Eenmaal. Allemaal. Onder Zometeen gaan we naar Engeland, naar correspondent Arjen van der Horst... over het huwelijk van morgen. Bij de AWB Dennis Mooi. Het drukste moment van de spits ligt nu achter ons. 210 kilometer files. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen het knooppunt Watergraasmeer... en Muiderslot staat 7 kilometer daarvan. En ook 7 kilometer op de A4 naar Den Haag voor Zoete Wouden rijndijk A12 Den Haag Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 6. En op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen het knooppunt Ridderkerk... en Sliedrecht-West 9 kilometer. Tot slot de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso. Ja, het moet even schrikken zijn voor studenten van de hogeschool in Holland. De diploma's van de opleidingen Bedrijfseconomie en Entertainment Management in Haarlem. en Commerciële Economie en Vrije Tijdsmanagement in Diemen zijn HBO-onwaardig. Dat oordeelt de inspectie. Voor de studenten in Diemen werd vanmiddag een informatiebijeenkomst gehouden. We hebben als stintstandpunt deze. Deze bijeenkomst georganiseerd om eigenlijk alle vragen een beetje te delen. Informatiebijeenkomst voor studenten van de In-Holland-opleiding in Diemen. Een paar honderd studenten die daar op afgekomen zijn. Ze dus worden bijgepraat door een student zelf allereerst. Dus er is heel veel ruimte voor verbetering. En eigenlijk uh, wordt er in de media gesproken dat de opleidingen moeten gaan stoppen. Dat, dat uh, de accreditatie direct in zou zijn getrokken is uh, niet. En de waar. studenten maken zich ongerust. Niet zozeer over de opleiding waar ze op zitten en de kwaliteit daarvan... maar vooral over, de maar vooral over het aangetaste imago van in Holland. Ik ben nu tweedejaars student. Ik moet een stage zoeken. Wil een stagebedrijf iemand aannemen die hier bij Vrije Tijdsmanagement die me studeert? Nou, ik denk het niet zo. Heeft iedereen deze vraag kunnen? Waarom krijgen we toch het stempel zeer zwak? Nou, die hele verbeterslag eh, waarin wij dan op sommige vlakken niet aan voldeden... dat is eigenlijk vanaf januari tot nu, zegt de inspectie is er heel erg veel verbeterd. De directeur van de opleiding verzekert ze dat aan de opleiding nu helemaal niets mis is. Het gaat er vooral om wat er in het verleden is gebeurd. En er zijn nu inmiddels hele goede verbetertrajecten ingezet. Het onderwijs is echt vanaf 2006 enorm veranderd, verbeterd, vernieuwd. Dus daar zit echt een heel groot verschil in. Die studenten waar naar gekeken is, en terecht, want dat was ook de opdracht, zijn vooral studenten geweest die lang over hun studie deden en vaak met een zes uiteindelijk het diploma haalde. En ook een docent hier van Vrijtijdsmanagement vertelt dat het inspectierapport dat nu in de media is dat de soep eigenlijk minder heet gegeten wordt dan die wordt opgediend. Er zaten helaas twee bij waarvan zij vonden dat het onvoldoende was... terwijl wij een voldoende hadden. Dus er worden hele snelle conclusies getrokken op dit moment? Er worden naar mijn idee te makkelijk conclusies... De opleiding die gaat gewoon door? De opleiding gaat gewoon door... en. Ik ik heb ook volste vertrouwen in dat we het accreditatietraject van oktober voldoende zullen afronden. Of zwak, zegt de Onderwijsinspectie. Dan hebben we hebben het alleen over de afstudeerproducten, dus niet over het nee. hele onderwijs. Dan hebben we hebben het alleen over de afstudeerproducten van deze studenten. Ja. En eh, dat gaat dan inderdaad over het alternatieve afstudeertraject. En dat alternatieve afstudeertraject. Nou, het zijn zeven mensen op meer dan 1100 studenten die we hebben. Dus het percentage daarvan is al natuurlijk heel erg gering. En drie daarvan hebben zij, vonden zij dat die niet aan de eisen voldeden, Maar dan vind ik als we over drie mensen praten op een opleiding van 1200 studenten. Dan vind ik de conclusies voor al deze mensen die hier ook aanwezig zijn. En nu het gevoel krijgen dat hun diploma minder waard zou worden. Uit proportie. Wij zijn nu gewoon bang als we gaan solliciteren voor een stageplek. Dat we dan daarom niet worden aangenomen. Omdat we op in Holland zitten. Maar goed, het is gewoon, het, de media drukt het zo groot uit, terwijl het dan allemaal wel meevalt. Jullie moesten naar de les, geloof ik, hè? Ja, klopt. Oké, okay. je mag. <laughs> uh. Jeroen Jager sprak met studenten van de Hogeschool in Holland in Diemen. In Bucklebury kunnen ze het bijna nergens anders meer over hebben. Het huwelijk van hun Kate Middleton. Het dorpje Bucklebury ligt ten westen van Londen. En correspondent Arjen van, Ho van der Horst is daar vandaag naartoe gegaan. Arjen, wat zag je daar allemaal in het dorp? Ja, druk, getimmer en gezaagd. Er wordt uh, flink gewerkt aan het dorpsfeest. Uh, Bucklebury is eigenlijk een ja, soort van losse verzameling van gehuchten. Midden in die gehuchten heb je de Village Green, een veld. Ja, daar worden alle dorpsfeesten gehouden. Ja, en daar verrezen vandaag al een aantal feesttenten, Er komen grote televisieschermen uh, te, te staan... waar de dorpelingen het huwelijk kunnen volgen. Ja, en daarna is er een heuse tea party met heel veel bier... Uh, er wordt gebarbecued, er vinden traditionele traditionele dorpsspelenplaats, ja, zoals Eend Races bijvoorbeeld. Ja, een dorp vol your morgen. Ja, dat zijn dus de mensen die het daar uh, zullen volgen. Zijn er ook uh, gasten uitgenodigd voor Westminster Abbey? Het is een klein dorp, iedereen kent elkaar en de hebben daar ook best veel vrienden. En een aantal is inderdaad uitgenodigd en een van hen is de plaatselijke slager Martin Fiddler. Me en mijn vrouw zijn gelukkig om een invitation te hebben van de Middletons en de Queen om te gaan naar de Roll Wedding tomorrow. Yes. Ja, meneer Fittler kreeg dus een uh, goudomrande uitnodiging van de Queen. Ik vroeg hem ook of hij een jaar geleden nog ooit verwacht zou hebben een koninklijk huwelijk mee te maken in de Abbey, waar een van zijn torpsgenoten zou trouwen. Uh, not really, but um, you know we've known the Middleton's for a lot of years and everything. It's nice to know that they know who their friends are in the area and things like that. But um, young Kate, she's such a lovely girl. Um, we know them well. We know them all well. We've known them from the beginning. As yeah, ik the de Middleton, Middleton's, Middleton's goed. Deze uh, slager die kent Kate al toen ze nog maar een klein meisje was. A girl. She was wel enigszins verrast toen niet de uitnodiging kreeg, maar aan de andere kant ook weer niet, want er zijn zeer goede vrienden. Die vriendschap gaat een aantal jaar terug, dus uh, het was ook wel logisch dat uh, dit stel erbij is uh, morgen. Want hoe lang uh, weet je dat heeft Young Kate in Bucklebury gewoond? Ja, ze is niet daar geboren. Ze is uh, wel in, in een nabijgelegen dorp geboren, maar ze heeft een grootste deel van haar jeugd uh, daar opgegroeid, woonde in hetzelfde huis uh, de afgelopen jaren, totdat ze dus ging studeren in Schotland, uh, op haar achttiende nou, en uh, daar leerde ze dus uh, Prins William kennen tijdens haar studie. Maar tot die tijd heeft ze dus daar in dit kleine plaatje gewoond. En iedereen kent elkaar. Iedereen kent ook de Middletons en iedereen kent dus ook de nieuwe toekomstige kennerin. En morgen hebben ze dus feest daar ook in Bucklebury, Arjen van der dat. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Martijn Nijhuis. Op de voorpagina van het Parool een foto van de hogeschool in Holland... in Diemen-Zuid. Ook daar zijn studenten kwaad omdat hun diploma ineens minder waard is geworden. Want de lessen die ze volgen zijn onder de maat. Op de foto zijn twee meisjes en een jongen te zien... die op een betonnen bankje zitten te roken. Ze kijken zo treurig dat je bijna zou denken dat het opzet is. Dat de fotograaf aan die leerlingen heeft gevraagd... om een treurig gezicht te trekken. Links in beeld komt een meisje aanlopen... dat waarschijnlijk niet op die foto thuis hoort. Echt charmant staat ze er niet op. Het meisje heeft net een van haar broodje genomen en met volle mond kijkt ze naar die treurige leerlingen met een lichte verbazing in haar blik. Het nieuws over In Holland leidt tot cynische reacties op Twitter. Iemand schrijft bijvoorbeeld: De enige opleiding die wel goed is bij In Holland is mismanagement. Een andere twitteraar zegt dat hij het voelde aankomen en daarom voortijdig is gestopt. En weer een ander suggereert om In Holland dan maar om te bouwen tot de hogeschool Kim Holland. Bij Omroep Brabant gaat het over een doosje met giftige bonbons... die bij mensen zijn bezorgd. Het eerste doosje werd afgeleverd bij een specialist... van het ziekenhuis in Veghel, zegt een verslaggever. In eerste instantie dacht hij toen dat het om een bedankje ging van een patiënt. Dat gebeurt wel vaker, zei hij. Hij legde dus weg, maar de oudste zoon wist er toch eentje te pakken. En proefde, maar spuugde het meteen uit. Uh, want er zaten harde kogels in. En de politie gaat ervan uit dat er rattengif in zat. Eerder zijn al van die bonbons bezorgd in Vegel en in Horn, in Limburg. En er is uh, inmiddels een verdachte opgepakt. NRC pakt flink uit met de zware stormen en tornado's in Amerika van gisteren. De krant heeft op zijn site een grote collectie toch wel schokkende foto's gezet van het dodelijke noodweer. Op een van die foto's staat een volwassen man te huilen... in de armen van zijn bejaarde moeder. Ze stond naast een grote berg versplinterd hout. Nog maar een paar uur geleden stond daar hun huis. Ook is een elektriciteitspaal te zien die nog aan één draad bungelt. Het ding heeft op een haarna een kerkbouw, kerkgebouw gemist. Het is morgen verboden om te lachen om prins William, meldt RTL Nieuws. De Australische publieke omroep ABC gaat dat huwelijk live uitzenden. Want William wordt als koning ook staatshoofd van Australië. ABC wilde een groep cabaretiers live grappen laten maken tijdens de uitzending... maar dat is op het laatste moment verboden door de koninklijke familie. De Britse nieuwscenter Scar News heeft een officieel programmaboekje in handen gekregen van het huwelijk, net als zieke dus. pers. Nou, de verslaggever van Scar News vindt de foto in dat boekje het interessantst. It contains a new previously unseen photograph of Prins William en Catherine Middleton. Taken by Mario Testino. A close-up photograph in which they're both looking very relaxed. Ja, een hele geruststelling. De prins en zijn verloofden zien er in elk geval relaxed uit, zo vlak voor de grote dag. Sky News heeft ook even gepraat met premier Cameron. Die werd getrakteerd op een zwaar journalistieke vraag. Have you bought them a gift? Nou, in elk geval geen blender, dus ook geen broodrooster. Maar wat het de premier het stijl wel geeft, dat houdt hij liever geheim. Misschien horen we dat morgen. Ik begreep dat de burgemeester van Londen het stijl in ieder geval een tandem cadeau doet. Gezellig. stiekem toch een blender, denk ik. Tot zover het mediaoverzicht. Matthijs Nijhuis, Nijhuis stelde dat samen. We hadden het al over die tornado's in de zuidelijke staten van Amerika. Na zessen hopen wij contact te hebben met Nico Geurs. Hij woont in Birmingham. Dat ligt in een van die zwaar getroffen, getroffen staten, Alabama. Ook reageert Doekle Terpstra van in Holland op de maatregelen die staatssecretaris Zelstra neemt van onderwijs. Hij dreigt met het sluiten van vier opleidingen bij in Holland. En wij gaan het misschien hebben over gamen, dat is toegenomen. Tot zometeen, na zes zijn we terug met dit Radio 1 Journaal.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 Een idee voor iedereen die geen hypotheek bij de Rabobank heeft. Wanneer uw rentevastperiode dit jaar afloopt... ziet uw leven er waarschijnlijk heel anders uit dan toen u de hypotheek afsloot. De producten van de Rabobank geven rust tijdens alle veranderingen in uw leven. Nu en in de toekomst. Wilt u ook de rust ervaren van producten van de Rabobank? Maak een afspraak met een rabo of kijk op rabobank.nl slash rust. Een huis moet rust geven. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Let op. Geld lenen kost geld. We spraken Chris de Ruiter van Energy Subsidy uit Nijmegen. Zijn bedrijf is flink gegroeid, waardoor hij geen idee heeft hoeveel zijn mensen bellen. En daar wordt hij op zijn zachtst gezegd een beetje onrustig van. Het is duidelijk. Chris is nog geen klant bij T-Mobile. Want bij een zakelijk optimaal abonnement... krijgt u standaard een analyse van kosten en belgedrag. Goed voor Chris en andere onrustige ondernemers. Zo gaan we weer net een stap verder. Kijk op tmobile.nl slash zakelijk. iPhone-fanaten opgelet. Bink heeft de eerste Nederlandse app... waarmee u niet alleen uw portefeuille kunt volgen... maar ook direct orders kunt plaatsen. Kijk maar op bink.nl. Nog een argument om te kiezen... voor een zakelijk optimaal abonnement van T-Mobile. De iPhone 4 is nu direct uit voorraad leverbaar...